Ook nog eens gevoerd onder de mond van valse voorwenselen. Waar zijn de massavernietigingswapens die door Amerika vermoorden democratisch gekozen president Saddam Hussein zou hebben? Waar zijn deze massavernietigingswapens? Ze zijn er niet. Amerika is niet alleen een massamoordenaar. Amerika is niet alleen een terroristische staat. Maar Amerika is ook nog een leugenachtige staat die zich graag bedient van oprichterij, leugens en chantage. De zogenaamde wereldpolitieagent probeert ons wijs te maken dat zij strijdt voor een betere wereld, voor democratie en voor gerechtigheid. Beste kameraden, niets is echter minder waar. Amerika denkt enkel aan haar eigen portemonnee. Mensen zijn voor Amerika geen mensen. Mensen zijn consumenten. Amerika wil haar kapitalistische droom verwezenlijken En om deze kapitalistische droom te verwezenlijken Gaat Amerika over de rukken van Irak, Afghanistan en Palestina, Iran, vele gewelddadige, schandalige oorlogen aan. Misdaden zijn niet van de lucht. Ging Amerika naar Irak voor het brengen van veiligheid en democratie? Bullshit! Amerika ging naar Irak voor de oorlog en voor niets anders. Amerika wilde oorlog, Amerika wilde geld en Amerika wilde haar macht. Israël, de grote vriend van Amerika, is minstens even crimineel. Deze terroristische staat is in 1947 gesticht onder valse voorwenselen En sindsdien heeft zijn enkel een last en moorddadig beleid gevoerd tegenover haar omringende landen. Niet Iran, maar Israël is degene die continu twee aan te dragen in, van omringende landen. Israël pakt gebieden in van omringende landen om hun nederzettingen te stichten. Israël bouwt een veiligheidsmuur. Over het, het, de akkerlanden van Palestijnse arbeiders. Landarbeiders. Vele Palestijnen zijn door deze veiligheidsmuur afgescheiden van hun landbouwgrond. En veroordeeld tot de wereldstap. Dat is wat Israël doet. Israël. Negeert telkens de afspraken die er met Libanon en andere omringende landen gemaakt zijn omtrent vliegverboden. Israël heeft blok aan jullie, aan wij, aan de hele wereld. Helaas, helaas zijn er ook maar weinig mensen die deze genoemde misstanden openlijk durven uit te spreken. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad durft zijn mond gelukkig wel nog open te doen om de misdaden van Amerika en Israël aan de kaak te stellen. En om deze te veroordelen. Iran komt op voor haar eigen volk, voor gerechtigheid en voor haar eigen cultuur. En dit is wat elk land in de wereld zou moeten doen. Kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft bij mij niet aan met gezeven over de vermeende Iraanse kernwapens. Amerika speelt met Iran precies hetzelfde spelletje als dat hij met Irak heeft gespeeld. Eerst beweren dat een land massavernietigingswapens bezit, het land vervolgens aanvallen om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er helemaal geen massavernietigingswapens zijn. Vergeet niet: Amerika en Israël bezitten samen genoeg kernwapens om de volledige wereldbevolking uit te roeien. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, er zijn maar weinig, maar weinig terroristische staten in de wereld. Maar twee kan ik er heel gemakkelijk opnoemen. Amerika en Israël.